Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Inwoners van Zuid-Limburg zijn hun kelders aan het droog dweilen. Gisteravond kwam het daar met bakken uit de lucht. In het dorp Berg en Blijt was een modderstroom. En het is echt een bende, ziet verslaggever Onno Beukers. Nou, ik, ik sta hier in een soort open rivier, kan je het wel noemen. Ja, overal liggen klinkers op de weg. Daarachter wordt ook nog een kraan die was weggezakt uit de rivier gehaald, zullen we maar zeggen. Ja, dat wordt nog een hele klus. Voorlopig is er hier nog niet het einde in zicht. En ja, het blijft regenen, dus dat, dat zal het extra lastig maken. Dus ja, problemen nog steeds. Wel in Berghinterblijf. Meerdere huizen hebben schade en één iemand is onderkoeld geraakt door het noodweer gisteren. Zij is gecheckt door ambulancepersoneel en kon daarna naar huis. Een kwart van de masterstudenten geneeskunde voelt zich gediscrimineerd tijdens de opleiding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, schrijft Trouw. Vooral vrouwelijke studenten geven aan regelmatig opmerkingen te krijgen over hun vrouw zijn. Al eerder bleek dat grensoverschrijdend gedrag een groot probleem is bij ziekenhuizen. Het gaat dan om pesten, machtsmisbruik en ander ongewenst gedrag. In Brazilië zijn zeker 29 mensen omgekomen door hevige regenval. Het gebied heeft sinds maandag last van zware regen en overstromingen. 10.000 mensen, 10 mensen zijn geëvacueerd, 60 worden er nog vermist. Ook is een stuwdam doorgebroken, waardoor 300.000 mensen zonder stroom zitten in Brazilië. En Joost Klein mag vandaag voor een nieuwe repetitie het podium op in Malmö. Mijn collega Jorn Kompeer is erbij. Nou, Jorn, kom er maar in. Nou ja, de repetitie is iets korter dan afgelopen dinsdag. Dit keer mag hij 20 minuten op het podium staan om zijn nummer Europapa... Te oefenen en dat is gelijk de laatste keer zonder dat er mensen zitten mee te kijken van de pers en van het publiek. Later wordt ongeveer een halve minuut aan beeld hiervan verspreid. Na de eerste repetitie van afgelopen maandag daalde Joost van plek 3 naar 4 bij de boekmakers. Dit is dus wel een belangrijk moment.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 Stay! Ja, ja is een harpje, erin, houten. Het is het viel? het is het viel, Willem. Ja, hoe is het, jongen? Nou ja, het gaat helemaal goed hoor. Ja. Je hebt zeker net Adam net ontmoet. Heb he, je Adam gemist? Nee, je ja. hebt Adam net gemist? Oh jee. En Eva was die er ook bij? Nee, die was er oh, die die, was die, was die, niet. Was, was nee, die dijk. was bij de groenteboer, appelkopen, hè? Ja. Goedemorgen. Hé, die trap hier altijd is ook wel verschrikkelijk. Die nek je, hè? Dat nekt me inderdaad. Ja. Dat nee ik, ik, ik heb heb een golf jij wel eens willen dat je golf zeg maar golf ja maakt. zeker ja ja, ja, ja. de hole ja, ja. one ook de hole one uh, ik heb een hole one en dan sla ik een birdie dan een birdie ja en, en een, uh, eagle? De, een eagle? Een eagle heb ik ook gehad. En, want er was toen iemand, en die konden dus ook heel ontzettend goed... en die, daar is dat ik een caddy was. Een caddy is een jongen die, die meeloopt en zo. Ja, ik, ik zei, nee, caddy nee, Ik speel zelf. leuke caddy-jongen. Ja. In het transport ook heb wel Ja, ik, heb, uh, ik kreeg toen de vraag van die man van... Uh, van uh, mag ik misschien vragen wat jouw handicap is? Ik zeg nou, even kijken. Een blind oog, mijn knie werkt niet meer mee. Ik heb een hernia gehad en, en verstandelijk is het ook niet helemaal in orde. Maar voor de rest, joh... Gaat het goed? Maar ik wil nog ja. even wat vertellen over golven. Het was een meisje, ja. was een, mei, een jonge meisje. Ja. Nou ja, jong. jong. Nou ja, ze was 28. nog was jong. Nou, jong. Jong. jong. En die ging ook golven. Ja. Maar toen werd ze door een wes gestoken. Och jee. Ja. Dus helemaal huilend naar de kantine van de golfbaan. Ja. Toen komt ze in de kantine. De, de beheerder van de kantine zit daar. Oh, kind, wat is er aan de hand? Helemaal over was. Ja. Ze zegt, ja, verdor, ik ben door een vest gestoken. Waar ben je door een vest gestoken, zegt die kantinebeheerder. Ze zegt nou, tussen de eerste en de tweede, oh. Oh, zegt hij, nou, dan moet je ook niet zo wijd met je benen uit elkaar staan. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Dat zijn toch weer verhalen die bij mij weer herinneringen oproepen, weet je dat? Is dat zo? Ik doe het me denken aan ta mijn tante. Oh, wat leuk. Heb jij een tante? Ik heb een tante. Ik zal het eens over haar vertellen. Ja.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 Ja, nou, Tante Julia. Ach, hè. Leuk. Ja. Komt de vent, komt de café binnen, Willem. Dat kan, dat kan wel eens gebeuren, hè, Ja, een nee, dat mogelijk. gebeurt wel vaak, ja, in ja. een café. Ja. Ja. Maar die gaat uh, naast een hele aantrekkelijke vrouw aan de bar zitten. Ja. En die, die wil natuurlijk uh, die, die, die even kijken: die wil van ken, maart, ken nee. ik haar uh, versieren? Dus die zegt: uh, aangenaam kennismaken, hoe gaat het met je? Ja. Mm. En die vrouw die kijkt hem recht in zijn gezicht en die zegt: luister, ik naar iedereen. En Alles wat je maar wilt, bij jou, bij mij in de kroeg, het maakt me allemaal niks uit. Ja, en zo ben ik al sinds ik werk. Ik vind het heerlijk en ik wil niks anders, zegt die vent. Hé, hey, geinig, ik ben ook advocaat. Bij welk advocatenkantoor werk jij? Ja, ja, ja, ja. echt gebeurt. <laughs> Ik krijg altijd, altijd... Ik weet het, ik weet het niet nooit. Ik vond hem wel leuk. Hè, een leuke ja, ik voel, hij is wel leuk. Stap je hem niet, Willem? Jawel, ik snap hem wel. Oh, maar maar, maar, nou, oh, maar nou. ik, krijg, ik krijg altijd ja. een beetje een raar... Hoor. Nee, niet een raar, een beetje een apart gevoel uh, erbij. Van bij, binnen. Maar, van binnen. Ik, nou ja, van binnen, ja. Ja, ik weet niet of dat van binnen is. Ja, een heel apart gevoel een... van binnen. Als jij ja, me ja. aankijkt, lieve schat. Ja, maar dat bedoel ik dus niet, hè? Wat moet ik zonder jou beginnen? Oh yeah, bonjour. Yeah. Yeah. Ja, luisteraars, hou de bordjes lang omhoog met de cijfers. van buiten, van binnen. Nou ja, het is gewoon, het is oh. gewoon een, een, een, een vreemd. Je krijgt gewoon een heel veel. Dan oh, raak ik jou maar even aan. Louis, bij wie? Dan wordt het warm en koud van binnen. Van binnen. En ben ik heb plek in een kromme banaan. Oh, dit is een andere tekst. Het is een handig een... nummer. Ik vraag, ik vraag het wel aan een hand. Ik vraag het wel aan Dave Berry. Ik vind dat mama leuk kan zingen, hè? Ja, Hoor zeker. Ja. Ja. ja, maar ja, goed. Oké. Okay. Het strange effect. Het vreemde effect, hè? Oeh. Dat was een Dave Berry met a strange effect. En ja, als, ik het, begrepen, hele... als ja. ik het goed begrepen ja. heb... Gerry gaat het nu hebben over het kleine pluspunt van Charles. Ik ben heel benieuwd. Van Charol? Ja, toch? Dat zei je Heb je toch? ik ook een pluspunt? plus, ook een, iedereen heeft die wel pluspunt. Ja, maar een klein pluspunt. Volgens mij alleen maar negatieve dingen. Oh, sorry, Sjaak. Nee, alles is het plus. Nee, is een plus. Ja, nou, leuk ja, hoor. Stemmen met een pluspunt. Ja, nee, dan ja. ja, ja, ja, ja. word ik nee. weer helemaal naar beneden getrokken. Nee, ja, nee, nee, dat is nee, niet te geloven. Nee, dat nee, nee. nou ja, is, nee. is niet waar hoor. dat is niet waar. Maar Gerry, pluspunt. Ja, het is natuurlijk nu vakantietijd. Dus er is niet zo heel veel dingen. Het is natuurlijk. Nee, en morgen is natuurlijk de herdenking En dan hebben we. Uh, zondag de, hoe heet het, uh, de bevrijdingsdag. Mag ik er even op inhaken? Want nou? van, van, vandaag is er natuurlijk ook een herdenking bij Joden. Ja, straks week. om 12 uur. Dat ja? is uh, de, de herdenking van de Joodse, ja Joodse monument op, de, op de, bij, bij het Palacegebouw zeg maar daar mm -hmm. in de, de weg de, Aan de overkant. De, aan daar. de overkant ja. heb je een heel mooi Joods monument en het wordt elk jaar wordt dat herdacht. Op de dag op 4 mei, maar omdat het morgen zaterdag is, is het sabbat. En dan wordt er mag dat niet gevierd worden. Dus het wordt vandaag gevierd om 12 uur. Maar oh, dat is vanwege het Joodse, geloof, Joodse dat geloof dat het niet mag. Nee, dat, oh, dat mag dan niet. Nee, nee. Oh. ze mogen dat. Op zaterdag mag je niks doen. Dus oh. ook niet dan ook niet. Uh, ja. Dus dan is de burgemeester erbij. Er zijn diverse Joodse. Uh, Tegenwoordigers. Tegenwoordigers, mensen ja. zo. dat is altijd heel mooi en ingetogen, is dat. Maar goed dat je wel even benoemt, want ja. mensen die nu in de auto zitten... Ja. ...die komen straks vast. De weg zitten. wordt afgesloten, ja. het is net precies op de, op de, op de, op de weg daar. En ja, dan maar het je... is aangegeven toch? Ja, het duurt een uur, ja, het wordt aangegeven. Ja, okay. Ongeveer ja. een uur wordt het. Ja. En, uh... Maar het is altijd heel indrukwekkend. Okay. Dat, is een, dat is een monument en dat is van steen heel... Ja. ...en daar staan alle namen op, van alle Joodse mensen uit Zandvoort... Die dus uh, naar Auschwitz of wat dan ook voor... Uh kamp zijn gebracht, hm? die overleden zijn, die vermoord ja, zijn, zeg maar. voor een hoop in. mensen toch ook weer een, een aantal trieste dagen. Ik wil het straks ook nog even hebben over een heel bijzonder toneelstuk... wat er uh, 4 mei in Haarlem ja. is te zien. Ja, dat ja maar dat ken nog niet, hè, want pluspunten pluspunt is nog niet klaar. Nee, maar, nee, maar, dat dat gaat, het, nee, maar ik wil het even aankondigen dat, oh, dat <laughs> ik dat... <laughs> hij grijpt gelijk het moment weer, hè? Ja, ja nee, ja, nee, maar dit, anders ik vergeet, het, anders vergeet ja, ik het ja, ook, nee, hè? Maar ja. Gary maak je verhaal af, hoor, ik... Ik doe daar het zwijgen toe. Nee, nee, kijk, kijk. Ik schrijf gewoon met je mee. Ja, nou ja, bij Pluspunt is er een uh, uh, cursus improvisatietheater. Want kun je elke vrijdag van 2 tot 4 bij Pluspunt Noord... kun je dus uh, leren improviseren. En dat is voor, uh, voor alle leeftijden onder leiding van een theater... Uh, de, uh, theater, ja... Acteur En die heet Leo van S. Maar dat is dus niet de Leo van S. Is, Hij heet zo... Leo van S. En wij Leon, kennen toch? Leon van S. Maar dat is dus iemand anders. Freek hè? noemen we hem ook wel. Ja, bijgenaamd. Bijgenaamd, ja, Freek ja. de jongen. En ja. die geeft dus, en dat is 5 euro per keer. Dus dat is helemaal niet, niet veel hè, voor, een, voor een cursus. Maar mag ik vragen, wat, wat is het precies voor cursus? Improvisatie, ja, wat, theater. Eigenlijk dat is wat wij er ook doen met z'n drieën. Ja, dat is het ook. Maar wij Charon met name. Ja, dat is kostbaar. Je hebt een theater, op twee beentjes. Ja. Zeg eens even, zeg eens even. Ja, maar, maar dat is toch leuk als jij gewoon uh, mee kan doen met improviseren. Uh, ja, improviseren ja. is het allerleukste wat er is, hè? Toch? Ja, dat ervaren wij al, ja, vrijdag om de 14 uur. Dat wij leuk is om al, het, En wij hoeven geen cursus te volgen, denk nee. ik. Hè? Mijn voorles zijn ook BI, hè? BI? Ja, dus Willem Improvisatieboer. Ja. Wip, ja. Hé, hey, dat is nou weer jammer. Dat is nou weer jammer. Met een B. Ja, wim, te laat wim, wim, te laat. Wim. Dat hebben we al gemaakt. <laughs> te laat. <Ja. laughs> maar uh, oké. Okay, nou, is dat me. is dus een, een, een, die cursus. En dan heb je nog Latijns-Amerikaanse poëzie. En in het kielzog van Columbus maken we een poëtisch reisje naar Latijns Amerika en bezoeken we de uitgestrekte dichterswereld al daar. Wat is ook een cursus dan? Uh, dat is een. Uh, Nee, dat is gewoon een workshop, zeg maar. Workshop. Of een, een, dus als ja. je daar, als je een workshop gedaan hebt, dan, ga je, dan, nou ja, dan ben je, je klaar, kan, zeg maar. Het ja, dus dus is dus eenmalig. Dus eenmalig. Ja, dan ben je dus in staat om, om bijvoorbeeld te zeggen van uh, poëzie is moeilijk niet op alles rijden voor niets, behalve dan een waterfiets op waterfiets Maar dan in, in het Latijns-Amerikaans. Urbi et orbi, zaten in de Knorbi. Zoiets, ja. ja. Ja, toch? Ja. Maar uh, dat kost maar 3 euro, dus ik bedoel, uh, is geld. Niet, nee, ja, dat, dat. Hoef je het niet te laten? Ik vind zo. die prijs wel geïmproviseerd. Mag ik het zeggen? Mag je ook zeggen? Ja. Mag ik het zeggen? Ja. Ik vind die prijs wel geïmproviseerd. Nou ja, ja. en dan uh, dat is eigenlijk een beetje zo uh, wat het ja. moment is. Je kan ja. altijd terecht bij Pluspunt Noord. De koffie staat klaar. Uh, je kan daar uh, een boekje kan je lezen. Er staat een grote boekenkast. Ik vind het altijd een heleboel rust uit. Als je ja, weet, het plein is altijd ja, zo. Ja. Altijd, uh, Ger, je, ja. weet, je weet ook waar Haarlem ligt. Haarlem nee, ligt, het ligt hier niet zo gek ver vandaan. Nee, het ligt er heel dichtbij. Dat ja, is maar goed ook, want uh, als je nou een, een, een fantastisch toneelstuk wil zien... Ja. Uh, morgenavond op herdenkingsdag dus... In de toneelschuur in Haarlem, tegenwoordig heet het niet toneelschuur meer, maar de schuur. De schuur, ja. ja. Uh, daar kun je dus uh, een, een toneelvoorstelling zien die gaat over het achterhuis van Anne Frank. Ja. ja. En uh, uh, het toneelgezelschap heeft kennis gemaakt met een, een nabestaande okay. die ook uh, verteld heeft dat er ook nog dingen uh, onbekend zijn gebleven wat daar gebeurd. Oh, echt ge Ja. En dat schijnt, schijnt dan ook in het toneelstuk uh, tot uiting te komen. Morgenavond in de schuur, dus uh, half negen begint dat. Ja. Uh, en er zijn nog een paar kaartjes uh, uh, voor te verkrijgen. Dan moet u contact opnemen met de, uh, de schuur in Haarlem. Ja. Uh, en dan, dan kunt u maar gewoon. Interessant. Ja. Ja, heel ja. interessant. Ja, heel interessant. Dus nou, dat, dus, dat wilde ik nog even kwijt. Oké, okay, nou, dus ook uh, om. Van hart, dat ik het nog even mocht vertellen. Ja, Willem is streng normaal. Hij is heel streng. Echt streng. Maar als zo streng Willem? hoor ik het nou. Nee, maar ik weet je wat? Als ik de regie wil houden. De regie De ruggie. De Ja. Dat is regie. Regie. Regie. Ruggie. Ja, nee, ik moet dat wel, want ik heb te maken met tijdsbestek natuurlijk. En alles moet maar weer in drie uur gepropt worden. En we zitten nu alweer op 36, 33. Ja. 34, 32, 28 zie ik nu staan. Gaat uw nog stuk Schoon. En is, schoon is mijn bucketgebit. Ja. <laughs> nee, maar waarom ik dat, uh, waarom ik dat eigenlijk uh, doe. Uh, ja, ik, ik durf er eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Eigenlijk is het een geheim, moet ik zeggen. Een secret. what Wat gebeurt er nou? Ja. You know yeah. really secret? Not to tell For a week Charl zeg Ik moet eventjes naar de wc, ik moet even plassen. Maar hij loopt daar een, een deur in. Dat kan nooit. Uh, Voor mij loopt hij naar buiten toe. Ik ga eens even kijken wat is dit hoor. Charl, Charl. Verkeerde deur. Sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening sun. Watching the ships roll in.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 Cause I've had nothing to feel for And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on that dock of the bay Watching the tide roll away mm -hmm. I'm sitting on the dock of the bay Thousand miles I roam Just to make this dark my home Now I'm just gonna sit At the dock of a bay Watching the tide Roll away Ooh I'm Sitting on the dock of the bay Er zit er altijd eentje erin te fluiten. Ik weet niet ja. wat dat is. Geen, idee, geen maar, maar we hebben je gevonden, Charles. Ja, Daar ben je, je gelukkig. Er weer, ja, ik ben, hè, er weer, ja. ben er weer. Ik heb even geplast. Ja, ja geplast. Hey, neem me niet kwalijk, hoor. Ik zeg altijd maar goed dat hij in één kant vastzit, hoor. Die boten krijgen ze nooit <laughs> meer aan de kant. Dat lukt niet meer. Ja. Nee, nee. Hey, luister. Uh, ja, ik luister, Dan uh, gaat een vrouw die gaat naar een hotel. Die zoekt een, mooie, ja, een beetje zieke vrouw. Dus die zoekt een zieke hotel. Ja. <coughs> en die uh, volgende dag uh, gaat, wil, ze, wil ze gaan afrekenen. en uh, Ze komt bij de balie. Ja. 350 euro. Zo. Per Voor één nacht. Voor één nacht, 350 euro. Ze zeggen: Wat is dat nou? Ze zegt: Ik heb nog geen eens ontbijt erbij. En dan 350 euro. Ja, ze zegt: Man, maar, maar gisteravond daar had u getuige kunnen zijn. We hebben de, de, de, de meest geweldige artiesten in het foyer. Ja, ze zegt: Dat heb ik geen gebruik van gemaakt. Ja, maar u had daar gebruik van kunnen maken. Oh. U had daar gebruik van kunnen maken. Ja, ze zegt, nou, hebben we, de, de, de, nou hij zegt, we hebben bijvoorbeeld ook uh, een uitgebreide, hoe, hoe noem je het ook, weer zoiets met een sauna en een... Oh, wellness, een een wellness. Wel, je uh, hebt een uitgebreide wellness, ja. wellness. had u ja. de hele dag had u daarin kunnen zitten. Ja, ze zegt, daar heb ik geen gebruik van gemaakt. Ja, ze zegt, niet man. maar u had daar gebruik van kunnen maken. Toen <laughs> zegt die vrouw van, nou, ik heb hier vannacht geslapen en u, u had met mij kunnen slapen. En dat had dan, uh, uh, had u dan 200 uh, uh, euro, uh, had u voor niks, maar, voor mij kunnen slapen. Ja, zegt die uh, hotel, die hemel heb ik geen gebruik van gemaakt. Ja, zegt die vrouw, maar daar had u gebruik van. <laughs> oh. Ja, natuurlijk. For the love of God, please oh, release oh, me. oh, oh, oh. oh. Please me Let me love again I have found again. Hun bedinken, bedinken, bedinken, bedinken, bedinken. bedinken. Ja. Ja. Hij reed graag paarden, die man. hè? Pleiace, lees mij. Ja. Waarom, waarom deed hij dat? Paardrijden? Ja. Nou ja, de, de, die, je kon hem dadelijk door de wei heen zien. En er riepen alle mensen die langs de kant stonden, die, sto die riepen allemaal naar hun bedinken, hun bedinken, Dat was een grapje, hè? Was je grap? Was oh, grap. Grap. Was je grap. Was grap? Oké. Okay. Ik liep gisteren door Haarlem. Oh, eh? Ja. Ik liep gisteren door Haarlem. Ja. Ja. Toen had ik een... Uh, een, een, een rood t-shirt had ik aan. Oh, oh. Ja, en alle mensen die liepen hard weg. Waarom? Ja, er kwam een mevrouw naar me toe. en zegt: "Meneer, wegwezen hier. Ik zeg, hoezo? Nou, dat is gevaarlijk. Kan ontploffen. Oh, oh. Ja, knalrood. Goed. Ja. <laughs> Nou ja, het nou ja is ben, wel, het uh, is, maar je valt wel op. Je, je valt zeker op, ja. Tussen de plantjes. Ja. ja. ja. Hey, er zijn wat, uh, wat luisteraars. Je hebt ook naar je uitzending geluisterd uh, de afgelopen weken. Dat is de, de, tussen app en vloed. En in dit geval was het eigenlijk tussen ramp en spoed. eigenlijk. Het ja. um, schijnt er een verhaal geweest te zijn... over uh, twee tepels die niet even rijden, veilig. Uh, de een hang recht, de andere wat scheef, zeg maar. En die tijdens het hardlopen... Uh, is hij bij de desbetreffende persoon? Ik zal geen naam noemen, want het uh, doet me nog steeds pijn. Uh, ja, die kreeg ik uh, een van die tepels in mijn ogen en toen heb ik een blauw oog. Ja, dus, uh, dus voor die gasten die uh, hier meer van verwachten, uh, heb ik eigenlijk maar één ding. Today, it wasn't always so, the company was gay, we turn out today.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 Ja, ja. Ik heb even een mededeling voor het gemeentebestuur. Voor wie? Ik dat heb gemeente. even een mededeling voor het gemeentebestuur. Zandvoort of van Haarlem? Nee, voor het gemeentebestuur van Zandvoort en van Haarlem. Maar oh. die bemoeien zich ook met elkaar. Oh, is het zo? Het is namelijk zo dat ik net ook geluisterd heb naar het vorige uur... En nou is mijn verzoek aan het gemeentebestuur of ze alsjeblieft die muziektent op het gasthuisplein willen neerzetten. Want dat ding op, in het midden van een rotonde dat slaat helemaal nergens op. Ik wil me daar weer aansluiten, dank u. Nou, dat Kijk, was, dat nou, was het dat is al de, een mooie... Dat uh, mooi, uh, was een mooi statement, hè? Uh, ja, ja. ja. ja. Oh, hij, hij gaat alweer weg. Hij oh, heb, heb, heb zeker. Ja, je, jezus. En je, maar, je moet, was er was een pootjesveel, er ligt een zand in de studio, ja.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 En dat je voor Spotify niet mag ja. gebruiken? Ja, nee, ja, nee, ja, nee dat, is in, dat is inderdaad... Oh, de microfoon staat er weer open. Wat, oh, hoe, hoe kan ja, dat, dat nou zijn nou? korte ja. nummers, hè, allemaal. Het zijn, uh, nou, het was een beste strandwandeling. O, neem me niet ja? kwalijk, okay. kwaad. Ik heb nog last van klotsende oksels. Hou nou toch eens op. Maar dat was Mr. Andy Williams. Andy Williams. Ja, ja. Geen Robbie Williams. Die, nee. die, die, die leeft nog maar. Andy is heel oud. Andy, die, die zal, uh, hobby die hobby. zal, uh, die zal uh, ja, heel, ja, ja. Ja, die zal al lang... Maar ja. dat vond ik ook een geweldig gratis. Ja, ja dat is ook. Ik zeg ja. net ook die shows van hem vroeger. Ja. Hij had televisieshows. Ja. En dan was dit het openingsnummer ook altijd. Het was altijd hartstikke leuk om naar te kijken. Ja, Amerikaanse shows überhaupt goed, maar Duitse shows, die Duitse mensen ook wat Die waren goed. Ja. Duitse die kan een goede show maken, ja. Duitse de Ja, Duitse leuten die Leute kan een ja. goede show maken, ja. Ja. Veel muziek, veel muziek. Veel muziek. Viel muziek artiesten. Muziek is in de luft. Ben du in mijn armen, bies. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja Katarina Valente. Carita Valente, ja. Katarina. Met haar broer, met haar broer. Sylvia Francesco. Ja, hoor. Ja. Ja, ja, ja. wie, wie zong ja. dat Duitsche? Dat mocht weer. Montag, Montag. Was dat niet Udo Jurgens? Nee, dat is nee. Du. Dit maar Peter Matthäus. Ouders, maar voor Peter. O, de, o, Peter Maga, Ma Mag o, Maffel, ja. Of ja. kijk. Uh, oh ja, ja, ik heb mijn gat in de ogen. In was meer zaak. Ja, ik ben Bingenomen. Dat waren de Duitse slagers, hè? Sowieso, ja. Bakkers ook. Bakkers zaten er ook bij. Ja, Melkboeren. Duitse melkboeren ook. Maar weet je nog door wie dat gepresenteerd werd? Nee. Kon die niet Nee, Nee, Serieus, serieuze vraag. Nee. Harry Thomas. Harry Thomas? Oh ja, ja. Ja, die is uit het zuiden. Ja. Ja. ja. Harry ja, Thomas? Top, ja, Harry ja. Thomas, ja. Ken je het? Was altijd op een vrijdag en, uh, en ik, ik heb daar bewijs van dat het op een vrijdag was. Is Harry Thomas een leuke jongen om te zien? Verder wow. buitenland nieuws. Harry uh, Thomas. Uh, wat? Harry Thomas, is dat een leuke jongen? Ik stuur wel even een foto. Ik vind zijn naam zo leuk Linken. Harry Thomas. Ik, ik stuur naam, een naam. Hè? naam leuke naam, hè? Ja. Harry. Ja. Okay. Harry Thomas. Ik ben zo blij dat die drie uren bijna om zijn. Echt. <laughs> Weet je wat voor gevoel ik heb? Ik heb het maandagmorgen gevoel. Ik <laughs> ja, vrouw, <laughs> Monday, Monday. Vertel, ik Monday. dat je... Je moet gewoon niet <laughs> zwaar gaan. Monday, Monday. So good to me, Monday morning, it was all. Comes, but comes, whenever, whenever Monday, Monday comes Monday. You can find me crying All of the time Monday, Monday Can't trust that day Monday, Monday It just Ja, de sons en daughters. Ik bedoel de mamas en de papa's. Ja, ja, ja, ja. Monday, Monday. Ja, het ja. Was, uh, dat was wel weer. Fijn. Hoe gaan jullie nou het weekend beleven? Daar ben ik nou zo nieuwsgierig naar. Ja, het is ja, een heel bijzonder, heel een bijzonder weekend, weekend. weekend he, ja. eigenlijk. He. Ja. Ja, dus ja, het is een weekend met blijdschap. Het is een weekend ja. met overpijnzing. Ja. En, en die overpijnzing en, ja. op de Dam in Amsterdam. Wat vinden jullie daarvan dat er nou ja. 10.000 mensen mogen komen? Nee, nee, nee. nee, nee. 16.000. 16.000. 16.000. En wat ik. Nou ja, ik heb begrepen, de... 10.000. Ah, ja. Het was 20.000. Is... Ik dacht ook 10.000. Ja. Het, Het is gehalveerd. Het is gehalveerd. Ja. Ik, uh, ik bel even uh, 6.000 mensen omdat ze niet mogen komen dan. Nee, want meer ja. willen ze niet. Hè? En iedereen moet geregistreerd staan. En iedereen wordt gefouilleerd. Ik geef zelden, als je mij vragen, be dingen bepaalde dingen vraagt, geef ik zelden mijn mening. Uh, ja. Wat ik nu wel vind, dat is gewoon. Uh, dat ik uh, het eng vind dat iedereen die er naartoe gaat... geregistreerd moet worden voordat je daar naartoe kunt. Dat geeft ja. aan dat het stukje vrijheid wat wij hier in Nederland hebben... eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Nee, maar ja... De, dat is ook zo, maar dat, het moet voor de veiligheid. Ja, maar dat weet, maar, ik, weet ik. Maar, maar ik, het, het, ja. ik word er wel een beetje, een beetje kriebelig van. Ja, uh, daar heb je wel gelijk, ja. Ja. Om zo Nederland, in Nederland zijn wij hartstikke vreemd. Ja, we zijn bang om elkaar in de ogen te kijken als we op straat lopen. Dat is waar. Als ik het nou over onze maatschappij, dan schiet ik meteen helemaal vol. natuurlijk, ook. Ja, maar het is ook heel verdrietig. Ja, nou. het is een hele verdrietige heel situatie. Verdrietig, ja. echt verdrietig. de, de maatschappij die, die holt achteruit. Ja, wat, wat, wat, uh, ja. de, de, cohesie, de cohesie, oftewel de... de, de laat nou Job, Cohen, de buiten, hè? Nee. Ja, nee. Nee, maar... maar uh. het, is, het is de, de, de maatschappij verhard. En dan uh, ja. heb ik zeggen, mensen durven elkaar niet meer in de ogen te kijken. Want Ben als ze dood de klappen krijgt, gewoon. Ja, dat is ook zo. Het slaat helemaal nergens op. Ja. Ja. Dus eigenlijk wonen we niet meer in zo'n vrijheid. Wel, nee. Wel, He, nee. Toch? Wel, nee. Wat ze altijd zeggen. Wel, nee. uh, uh. Mensen rekenen elkaar af op de buitenkant. Hè? Hoe de buitenkant ja. eruit ziet. Ja. Uh, er is er ooit iemand geweest die heeft gezegd... beoordeel een boek niet alleen op zijn kaft... En, en, ja, dat is gewoon waar en, ja. Ja. Maar jij kan, jij kan af en toe wel Dat Willem hè, dat je, Jij kan wel een boekje over ons open doen Af en toe ja. Dan dat, dat zit Gerrie te kijken en, en ik zit ook te kijken dan eigenlijk ja. hè? Dus alle, Dan doe jij een boekje over ons open heeft verschillende Hoe doe je dat? Schrijf jij zelf ook boeken hè, Willem? Ik, uh, ja, ik heb zelf een boek geschreven Bijvoorbeeld um, uh, ik, ik lees ook heel veel boeken Ik heb bijvoorbeeld het boek gelezen over mijn huwelijk Nou kan je vertellen, die heb ik al lang uit maar dat laat ik even in de midden natuurlijk. To the window of my eyes. I can see the rainy day. Sitting in the chair of my cool.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 I keep on looking for a reason which is not here Windows of my eyes. En, uh, mooi. Ja, ja het mooi blijft nummer. een uh, verschrikkelijk mooi nummer. En maar, jongens, wij gaan richting de klok van 12 uur. Hebben wij we nog iets? Nou ja, iets over de uh, misschien, misschien is het leuk voor de mensen... om even te horen welke artiesten er allemaal... bij Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout... aanwezig zullen oh ja. zijn. Ja. Dat is uh, onder andere de winnaar van de Rob Acta Award 2024. Daar hoor ik onze vriend Jaap Koper altijd over. Die heeft het altijd over oh, ja? de Rob Acta Award. Zal hij hem zelf ook gewonnen hebben? Ik weet het niet. Oh. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, Vera Simons, doet mee, uh, Chef Special. Chef oh, ja, uh, Special, ja. Vera Simons en Lisa van den Brink. Welke Simons? Vera Simons, ja. Nee. Dat ken ik niet. Nee, ik ken haar nee. ook niet, nee. En ik weet ook dat Wende Snijders daar komt. Wende Snijders. Zo. So. Wende, oh zo. So. Zo, ja. so. so. wie is dat? Zo. So. Wende is bekend om haar unieke stem en eigenzinnige muziekstijl... die uh, elementen van jazzpop en chanson ah, combineert. Oké, ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay, okay. het jaar een van de ambassadeurs van de vrijheid die op 5 mei per luchtmachthelikopter Nederland doorkruist. Oh, ze gaat hele, oh zij gaat het hele, ja, hele land door. Okay. Danny Vera is uh, een van de... Danny Vera. Niet... Danny, Danny Vera. Ja. Die heeft ze dus nog bij de kermis weggestuurd toen. Hij bleef in die rollercoaster zitten. Ja, ja, ja. Die is een van de meest succesvolle Nederlandse singer songwriters... Uh, van dit moment. Zijn muziek, beïnvloed door uh, Americana en folk... Ja, kenmerkt zich door uh, veel emotionele diepgang. Een krachtige, herkenbare stem. Ja. En natuurlijk uh, de, de gretsch gitaar ja, Luister, als allemaal uh, te zien... op uh, bevrijdingspop in de Haarlemmerhout... Uh, maak daar vooral een gezellig feestje van. Geen haarigheid, geen alleen. Daar hebben we genoeg van op de wereld, toch? Ja, daar zit, ik op, nou, zeker, daar zit ik niet op te wachten. Want uh, de, weet je, daar krijg ik tranen van in mijn ogen en zo. Maar weet je waar ik ook tranen van in mijn ogen krijg? Van het volgende nummer, denk ik. Groene uien. Groene uien. Groene uien. Groen. Ja, ah, jongens, dat was hem weer hè? Ja, Gerry had gelijk met de jo groene huiden. Ah, ja. ja. dat toch allemaal snel voorbij. Ja, nee, dat is, inderdaad zo. We, twee maar dat minuut. is een goed teken, hè? Ja, Tot, ja, als, als het snel het gaat, ja, dan, dan is het voor het. jezelf is, dat geeft dat een lekker gevoel dat je, nou ja, dan is het gezellig, Genoten ja, hebt van wat uh, wat je doet ja. in het leven. Nou, hoop Kijk, ik uh, over, uh, over twee weken dat, uh, dat ik, uh, nee, niet mm. ik, ik, want dit, ik ben niet, ik, 17 mei, het zijn wij. Ja. Ja. Dat we dan mensen hier krijgen van de KNRM... om het een en ander te gaan vertellen over 25 mei. Ja. De uitnodiging is er uitgegooid op 1 april. Ja. Nogthans nog niks gehoord. Uh, we wachten er rustig af. We gaan het zien. We gaan het zien. Ja, ja maar jij vraagt dan aan ons... wat gaan jullie doen dit weekend? Wat ja, ga wat ga jij doen, doen, doen? Willem? Dat heb ik al verteld. Nee, je hebt niet niet heb... in Jawel, maar je luistert... Heb ik nou een hout. Nee, ja, nee. verteld wat hij gaat doen? Nee, jij moet plassen, zei je toen. Weet je nog? Oh. En dan ging je op die dog ga de allemaal doen? Wat ga je allemaal doen? Je allemaal doen. Ik uh, heb geen plannen. Ik uh, wacht het allemaal gewoon lekker rustig. Oké, okay, okay. uh, Ja. ja. Okay. En Willem, vertel nou eens, wat ga je nou doen? Zaterdag, dus, kijk wat ga ik zaterdag doen. Zaterdag, uh, ja, een beetje aanrommelen in huis, want met het warme weer kwam er niet veel van. Zondag, bevrijdingsdag weer, dus, uh, uh, vlag uithangen? Nee, nee, nee. En, uh, nee, nee. Dan, ga ik gewoon, dan voel ik me gewoon bevrijd. En dan ga ik gewoon zoals wat ik ieder jaar doe... gewoon in mijn blote kont over straat. Nou, ik ja. ga morgen natuurlijk, ja. uh, morgenavond ben ik de gast bij die speciale voorstelling van Anne Frank. Oh, dat ja. is morgenochtend mooi, ja. dan moet ik naar een speciale dode uitdenking. Daar mag ik geen rugbaarheid in geven. Want daar is geen publiek bij uh, toegankelijk. Nee. Oh. Uh, een bevrijdingsdag heb ik een accreditatie voor de bevrijdingspop. Dus mag ik ook backstage. Maar in Haarlem wordt feest, er veel he? gedaan. Ja. Hè? In Haarlem wordt er veel gedaan. Ja. Dus, dus uh, wat leuke foto's maken van Ja, en ja. Van, uh, Leuk. We ja, houden nieuws.nl in de gaten. Denny Vera, dus, dus dat is wel, goed. Ja. Het is goed. Ja. Ja. Grote rollercoaster. Wat ja. Was, ja. Ja, ja. Dan wil ik graag jullie ontzettend bedanken, natuurlijk, als de regie. Mag ik dat? Nou, uh, jij wordt het voor de. Ik was kort voor de kont, we hoorde het bedankt. wel. Ik jij wordt de heerlijke muziek weer. En, ja, en, en, en, en muziek. je inbreng natuurlijk en je, en je strenge regels voor ons. Nee, en, dat en, moet wel, dat ja. moet, want soms ben jij net een losgeslagen project. Ja, prima. Een soort skutraket weer wel. Ja, goed. Het was hartstikke leuk en ik wens ook iedereen een heel mooi weekend. En ook namens Harm, tot ziens allemaal. O, ik ga, ik ga er ook vandoor. Tot kijk allemaal. Dag hè. Nou, zeg ik vind het ook leuk om altijd hier te zijn hoor. Tot ziens graag. Tot de volgende keer hoor.